Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De vertrekhal van Schiphol gaat deels op slot. Mensen die urenlang, voordat ze moeten boorden, al naar binnen willen hebben pech. Je mag alleen naar binnen als je binnen vier uur vliegt. Al week is het gekke huis op de luchthaven. Vakantiegangers staan uren in de rij om in te checken en door de beveiliging te gaan. Dat komt omdat Schiphol last heeft van een extreem personeelstekort. Om het weer rustiger te krijgen, mag je dus niet eerder dan vier uur van tevoren aanwezig zijn. En ook vraagt het vliegveld om minder bagage mee te nemen op reis. Vanmiddag is een Ember Alert uitgegeven voor Gino van 9 uit Kerkraden. De jongen verdween gisteravond uit een speeltuintje. Deze verslaggever van de regio Omroep in Limburg is daar nu op de plek van de vermissing en sprak de oudste zus van het jongetje. Ze zegt, uh, Gina was een rustige jongen, uh, ja, had geen ruzie, er was ook in de familie niks aan de hand, loopt nooit weg. Dus ja, ze hebben echt geen idee en uh, ja, ze vrezen daarom ook voor het ergste eigenlijk. De politie had rekening met een misdrijf, maar sluit geen enkele optie uit. De Giro 555-actie voor noodhulp aan Oekraïne heeft tot nu toe bijna 169 miljoen euro opgeleverd. Het grootste deel werd opgehaald tijdens de landelijke actiedag in maart. Maar nog steeds wordt er dagelijks gedoneerd, zeggen de hulporganisaties. Het trilonummer is in elk geval tot eind augustus nog open. En balen voor mensen die met hun bootje het Paterswoldse meer in Groningen op willen. De sluis is kapot en daar lig je dan met je boot. We hadden van mijn ouders gehoord dat dit een schitterend meer is. En we wilden eigenlijk van uh, profiteren in het meer op. Maar gaat niet. Kom je hier en dan zie je een mooi uh, bordje. En het wapperde net omhoog. Dus tegen mijn man: Nou, even aan de kant. En dan uh, ga ik op het bordje kijken. En dan staat uh, gesloten. De sluis wordt normaal met Pinksteren heel veel gebruikt door dagjesmensen. Maar lekt nu olie en is dus nog wel even dicht. Het weer vanavond tot vannacht koelt het flink af tot een graad of 5. Morgen opnieuw zonnig, wat warmer dan vandaag tussen de 20 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knoven de Nieuwe Meer en knopen Baddowedorp zijn drie rijschokken dicht. Daardoor is het verkeer behoorlijk vastgelopen op de A10, de ring Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amsterdam knopen de nieuwe meer 5 kilometer met 35 minuten vertraging. En tussen amsterdam en knopen Amstel 7 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar is ook nog eens de rechte reis dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Do you enjoy burning the crosses? Are you interested? We hope so.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 We is of you Yeah. alweer uh, bijna twee maanden terug uh, toen uh, dit album ten doop werd uh, gehaald van Francis Alban Blake Passages heet het uh, album en een van die uh, mooie nummers en waar ik echt uh, gewoon heel van onder de indruk was bij op die avond in de Piers in dan was uh, dit uh, mooie nummer Sunshine Stay uh, Francis Alban Blake is een, eigenlijk een soort min van ja, een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 Dream of you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 Ja, een tech-house-achtige set, wel een stevige tech-house set. Mm. Uh, het is niet helemaal mijn eigen stijl die ik ga draaien. Dat uh, is uh, ja, dat, dat, dat gaat misschien nog wel, ja, dat gaat vast wel gebeuren binnenkort weer. Mm. Ik had in Dubai nog wel, ja, heel grappig, een Dubai een keer en uh, een kick uh, waarbij ik dan uh, mijn eigen stijl mee draaide. Yeah. Maar goed, uh, die plaat ga ik uh, niet draaien. In een andere plaat wel. De Pleasures. Die is een remix van mij. Mm -hmm. Op Sync Forward. En uh, ja, dat. Uh, Even meer dat stijlje die erbij past. Uh, uh, ja, en. Uh, nou, nou ja, zeker komt er wel. Uh, ja, dat, dat is wel het doel. Dat er op een gegeven moment meer. Uh, die tracks ook uh, gedraaid gaan worden. Warp. Ja. Uh, Brainstorm noem het maar op, ja. Afsluitende vraag aan jou ja. Ruben. Um, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Ja, um, Spotify Beatport is een uh, groot uh, medium voor uh, producer-dj's die... Uh, ja, niet alleen producer-dj's, maar voor muziekverzamelaars ook op dat gebied... Ja. Uh,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 Vorige week hebben we ze genoeg gesproken. Noah Lorin en Benjamin Froh, want zij komen met een zomerse EP. Het mag allemaal weer. Summer in Amsterdam. I really need to take my time off all the work I do. I really need to take my mind off all the things that I've been through now.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 What about summer in Oost? Where it's at, where it's at What about summer on the north side? Where it's at, where it's at What about summer on the west side? Where it's at, where it's at And we rode through the south with the beams in the house This where, where it's at, where it's at We be hopping on a bike ride where up, From the park to the nightlight I I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes And I'm getting to describe to you up, On the mic I deliver right where it's up, Hot summer, cold winter, right? You can see me on the terrace when I'm chilling with the fellas, and I'm hopping in the river like I, I need it in my life. Summer in Amsterdam. freedom of my mind. Summer in Amsterdam, I need it in my life. Summer in Amsterdam, freedom of my mind. Summer in said I need it in my life.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 you're built for something make sure you keep